Twee uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal.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 Van de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. Yo, de, de single van de Doobie Brothers en The Long Train Running. Ja, het is 6 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn weer tolweg Tina. En weer zijn we, Albert Young en ikzelf. Drie uur lang met Zandvoort op Zondag. Ook goedemiddag, uh, Albert Jan. De zondagmorgen een je overleefd, jongen. Ja, zondagmorgen is het een eitje tikken. Rustig wakker worden, naar het CFM jazz luisteren.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 Tussen Noord en PSV. En ik heb al laten vertellen dat meneer Kuit niet speelt. Dus dat zal wel een tactische zet zijn van de coach. Maar goed, daarover later meer.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 One that starts starts the spark in our bonfire heart. En weer lekker om deze terug te horen op de radio, de single van Jazz Lance. Je hoort hem met Bonfire Heart. 11 over 2 in Salzburg, goedemiddag en een hele fijne zondag. En hou de radio lekker aan op CFM, want zo dadelijk komt het eraan. Het het Nieuws. Supertramp en Breakfast in America. Dan zijn we toegekomen aan het Zandvoorts nieuws in het kort. Want er is wel weer het een en ander gebeurd over Nou, niet zo veel hoor. Valt er tegen? V valt tegen, valt, hmm. valt, valt, valt, valt tegen. Maar heb je dinsdagavond wat te doen? Uh, nee. Heb je nog niks in je agenda Nee. Gezetden? Nou, nu wel even, want wij gaan samen gezellig naar de raadsvergadering. Oké. Okay. Dat lijkt me wel eens een keertje, hè, De tijd dat we daar eens even ons gezicht laten zien. Want uh, de vergadering van de gemeenteraad is op 28 februari aanstaande. Aankomende dinsdag vergadert de Zandvoorts gemeenteraad weer over diverse onderwerpen.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 de single van Nick en Simon en pak maar mijn Hans. Ja, zo dadelijk om half drie gaat hij beginnen hè? die topper tussen Feyenoord en PSV. Nou, die wedstrijd gaan we vanmiddag volgen bij Salvoert op zondag. Wie gaat er winnen, Albert-Jan? Uh, <laughs> ik het op Feyenoord. Nou, hou ik het op PSV. Oh, we zullen dus het straks zien.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 We gaan hem inderdaad uitgebreid volgen bij Zalvert Zondag. De topper van vandaag, Weynoord tegen PSV. De ris krijgt ze dadelijk om half drie het CIVM weerbericht voor de komende dagen. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van The Weeknd. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies.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 Invite the feeling Just put your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 Crawley met een mooi schot, de Deventer, de Deventer eer redden. Zojuist omhoog drie zijn er twee wedstrijden gestart. Waaronder AZ tegen Pax Zwolle. Daar staat het nog 0 tegen 0. Uh, dan Feyenoord, zoals gezegd, tegen thuis PSV.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 van Frankie Valli en The Four Seasons en Oh What a Night. Jawel, we hebben een geweldige plaat weer voor je uitgezocht. Een nieuwe hit van dit moment. Hier is Cooking on Three Burners.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 Natalia, Promotions.nl. Check ook de website. www.artboulevardzandvoort.com www.artboulevardzandvoort.com Dus le uh, ja, levende kunst op de boulevard van de zomer. Weer dan, uh, ja. medio april tot en met medio september. Weer een mooi initiatief uh, hier in Zalvoort. Dus meld je aan uh, bij uh, Natalia. Natalia. Natalia... Natalia? Natalia. Van de Beach Promotion voor uh, dit... Uh,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 You.